Vijf uur. Lieselotte Thomasen met het NOS Journaal. Na Prinsjesdag verlopen ook de algemene politieke beschouwingen anders dan normaal. Om afstand te kunnen houden zijn niet alle ministers en kamerleden erbij. Vandaag komen de fractievoorzitters aan bod. Morgen reageert premier Rutte namens het kabinet. Als eerste is straks PVV-leider Wilders aan de beurt... als fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij... De familie van de Amerikaanse Brianna Taylor, die een half jaar geleden door politieagenten werd doodgeschoten, krijgt een schadevergoeding van zo'n 10 miljoen euro. Daarnaast heeft de burgemeester van Louisville, waar ze woonde, hervormingen bij de politie aangekondigd. De zwarte vrouw van 26 lag in bed toen politieagenten haar huis in Louisville binnenvielen vanwege een drugsonderzoek en haar doodschoten. In de Verenigde Staten is een Uberchauffeur die in 2018 in een zelfrijdende auto iemand doodreed, aangeklaagd voor dood door schuld. Volgens de aanklager zat de vrouw op haar telefoon te kijken. Zij ontkent dat. Vanwege het ongeluk werden experimenten met zelfrijdende auto's gestaakt of opgeschort. De VN-veiligheidsraad heeft een resolutie aangenomen... die landen oproept het wapenembargo voor Libië te respecteren. Ook moeten alle huurlingen uit het land worden teruggetrokken. In Libië woedt sinds de val van Gaddafi in 2011 chaos en oorlog. In het land zijn twee machtsblokken overgebleven... met de internationaal erkende regering van Sarraj aan de ene kant... en generaal Haftar en zijn troepen aan de andere kant... Volgens een VN-rapport schenden met name Turkije, de Verenigde Arabische Emiraten en bedrijven het wapenembargo. Het weer, eerst kans op wat mist, verder wolkenvelden, ook wat zon, vooral in het zuidoosten. Het blijft vrijwel overal droog en het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Top, top, top, top, Some days, things just take Way too much of my energy I look up and the whole room's spinning You take my cares away I can so overcomplicate People tell me to meditate. Feel my blood Baby, ik wil laten zien wie jij nu bent Want baby, ik word gek van jou, gek van jou. Ik, ik, ik.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 ZANG En Zomerheers. zomerheers. Ja, ik kan het beter. relación que ya tiene y mantiene uh, aunque por mi, zona, mi que no funciona uh, que estás igual cuando me miras cuando hablamos uh, en persona tú nunca ni lo mencionas no envidia de él sino celos por ti. <tose> que tengo esa estabilidad yo quisiera que fuera diferente me pregunta mucha gente que tiene él que no tenga yo a ti no, no, no, no, no.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 Als je bitch wilt chillen is het geen probleem Dan ga ik er heen, ik kom niet alleen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 en drugs, ik heb blank. En drug. als je bitch wil tillen is het geen probleem, dan ga ik erheen. Ik kom niet alleen, want ik heb blank. En drugs, ik heb blank. En drugs. als je bitch wil tillen, als je bitch wil tillen, als je bitch wil tillen, als je bitch wil tillen, als je bitch wil wil tillen, wil tillen, wil tillen, wil Als je bitch wil tillen.